Premier Rutte is bezig met een achtdaags werkbezoek aan de Antilliaanse eilanden. Hij is nu op Aruba, samen met een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Het bezoek is vooral gericht op het verbeteren van de economische banden. Op Aruba praat Rutte over het komend bezoek van de koninklijke familie. En ook gaat het over de overheidsfinanciën. Aruba heeft een schuld van 1,3 miljard, iets meer dan 70 procent van het bruto nationaal product.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 Voor automobilisten leverde de omleiding flinke vertraging op. De omweg via Amsterdam is zo'n 80 kilometer langer. Dan het weer. Droog, periode met zon. 18 tot 23 graden is het. Vanaf morgen een paar warme dagen. Met geregeld zon en weinig wind. Dit was het NOS-journaal. Carglass heeft een speciaal aanbod voor AWB-leden.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 Goedemiddag allemaal. In vliegende vaart gaat het in de 15e etappe richting de voet van de Mont Ventoux. Met een kopgroep van 9 man. Wij kijken vooral naar Wout Poels. En Gio Movistar kan rijden wat het wil, maar ze komen niet dichterbij Wout Poels. Nee, het gaat wordt alleen maar groter. 3 minuten en 41 wordt het op dit moment. En dan gaan we toch in de richting van die 4 minuten. Wat we maar even als marge beschouwen. Maar ja, het ene jaar is het andere jaar niet. En uh, op het moment dat uh, we 4 jaar geleden die berg opreden, keken de toppers wat meer naar elkaar. Was er trouwens wel aan die schlek die drie keer aanviel... in de beklimming van de Mont Ventoux. Maar uh, het tempo lag toen blijkbaar wat minder hoog uh, bij die achtervolgers. Maar je weet het... Gewoon nooit. En je weet ook nooit waartoe iemand als Wout Poels in staat is in die beklimming. Ik zie wel dat er één man inmiddels heeft moeten lossen bij het peloton. Die rijdt op achterstand. Jonathan Iver heeft een verleden bij Nederlandse ploegen. Heeft onder andere bij Scalchimano gereden. En die rijdt dus op achterstand. Is gewoon gelost door het peloton. Omdat het tempo daar zo verschrikkelijk hoog ligt. En als het doorgaat zoals het nu gaat. Dan zijn ze gewoon om half vijf binnen. En vanmorgen loop ik bij de stad, en die rijdt me bijna over mijn voeten heen. Oh la la. <laughs> Robin Thicke en zijn Blurred Lines. Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Hoe lang is het eigenlijk nog naar de voet van de Van Toe? Nou, even kijken. Ze moeten nu nog ongeveer 38 kilometer. Laten we zeggen dat 20, 21 kilometer voor... Uh... ...voor de finish de klim uiteindelijk begint. Want dan zijn we in Bedouin. Dus zeg maar een kilometertje of 16, 17. En dan zijn ze er. Dus het gaat echt heel snel. Ze zijn inmiddels met de kopgroep de Vaucluse ingereden. Het departement waar de van toe in ligt. Prachtige stadjes hier. Prachtige wijngebieden ook. Mooie forten, oude forten. Bovenop bergtoppen. Het is een heel mooi gebied met lavendelvelden... ...die de wijngaden afwisselen. En daar moeten die renners op dit moment doorheen. Zo meteen komen ze in Mallosen. Dat kennen we als de plaats waar de klim van de andere kant van de Mont Ventoux begint. Er is nog een kant trouwens. Die kun je vanaf Solt beklimmen. Dat is, zeggen ze dan altijd de gemakkelijke kant. Maar uiteindelijk moet je toch die hele berg oprijden. En kom je bij Chalert-Rena weer op de oorspronkelijke weg vanaf Bedouin. En dan gaat het gewoon inderdaad stijl omhoog. Maar Mallosen rijden ze zo meteen door. Dan laten ze dus daar de weg richting de Ventoux even links liggen. Dan denderen ze gewoon door Mallosen, waar het verschrikkelijk druk is. Is. Vanmorgen was het daar al verschrikkelijk druk. En ze zijn inmiddels, het peloton, vijf kilometer van de tussensprint. Nou is dat niet zo interessant, denk ik, voor de mannen in het peloton. Kopgroep van negen man, die pakken de meeste punten weg. En Peter Sagan, ja, die zal er dan zo meteen wel even van gaan. Sebas. Ik uh, er wel een goede fles op te zetten dat Peter Sagan... inderdaad uh, dadelijk als eerste door gaat komen bij die uh, tussensprint in uh, Malozen... En uh, als we daar zijn, ja, dan is het ook niet zo heel veel meer. Kilometer of 13 nog naar uh, Bédouin. En dan gaat het beginnen. Dan gaat het, uh, die uh, lange klim beginnen. En hij lacht al geniepig zo de hele tijd naar ons links voor. En ik denk dat de renners daar ook wel eens stiekem hebben naar gekeken. hoe die misschien eens een knipoog gaf de mol van toe. Kom maar op, kom maar op. Gaan we maar proberen te beklimmen vandaag. En wie gaat dat als snelste doen? Twee kilometer nog voor die tussensprint. Maar ja, die is inderdaad niet belangrijk. Het gaat vandaag allemaal om die ritzegen. En om dat algemeen klassement. Wout Poel zal toch gehoopt hebben, denk ik... op iets meer voorsprong dan dat het nu is. Laat zich weer een beetje naar achteren zakken in dat treintje. Sagan zit helemaal achterin. Laten we de andere zeven namen... Die die we nog niet genoemd hebben, dan ook nog maar een keer noemen... Federico Herroix, dat is uh, het duo van FDG. Riblon zit erbij, Lozada, Chavanel, Impi en Irizar. Ja, we hebben een paar keer naar zijn rugnummer gekeken... ...of het nu toch echt 45 is en niet 42 van Bakerlands. ...maar het is dit keer toch echt 45 van Markel Irizar... ...die mee zit in deze lange, lange ontsnapping... Nu eindelijk gaat het ietsje even onder de 40 kilometer per uur. Maar dat is lang geleden hoor, dat we dat hebben meegemaakt. In de brandende zon. Het is uh, warm, het is een mooie dag in de Vaucluse. We genieten van de omgeving. En dadelijk wordt het afzien. Vooral natuurlijk voor de rijders. Als die 20,8 kilometer lange slotklim gaat beginnen. Eerst dadelijk de tussensprint. Maar zoals gezegd, we gokken maar dat Sagan daar dadelijk als eerste over de streep komt. en de meeste punten mee pakt. Afzien voor de rijders straks op de Mont van. Toe. En ik zei het al, het kan er spoken. Gio Lippens vertelde net, hij zit op de top. Daar begint het een beetje te betrekken. We hebben onze eigen weerexpert er even bij gevraagd, Marco Verhoef. Um, het kan spoken. Heb je, heb, kan jij iets zien over wat daar gaat gebeuren op die, op die berg? Nou, Eigenlijk moeten we er gewoon vanuit gaan dat het heel rustig weer blijft. Het is, het is wel erg warm nu inderdaad. Dat hoorden we ook al. Meer dan 30 graden in het dal voor de, voor de van toe. Uh, en met die warmte ontstaan, zeker boven bergen, wat makkelijk stapelwolken. Nou, dat zul je in de Alpen dus uh, duidelijk gaan zien. Maar ja, de maar van toe die ligt echt een beetje aan de grens van de Alpen. En die meeste stapelwolken zie je veel verder richting uh, plaatsen als uh, Cisteron of uh, Gap, waar ze later deze week nog naartoe gaan. Um, maar dus, dat betekent wel dat die bewolking kan toenemen. Maar de kans dat er dan ook echt een bui gaat vallen bij de van toe of op de Vantoe, is niet zo heel groot. Ik denk uh, 20, 30 procent vanaf nu. En dat is niet, uh, niet echt schokkend. Ik bedoel, dan kun je eigenlijk beter zeggen dat het gewoon waarschijnlijk droog blijft. Ja, dus, dus dat het weer kan omslaan, dat, gebeurt, ja, dat kan gebeuren. Dat kan wel, maar ik denk dat die kans erop vandaag niet zo heel groot is. Nee, maar betekent dit nou dat ze in de Alpen uh, later in de week... ook wel veel te maken krijgen met regen? Mm, nou, buien. en buien. Het probleem is altijd dat je dan niet heel ex exact kan zeggen... Dat ze, waar ze gaan vallen. Kijk, morgen hebben ze een rustdag, dan is het mm -hmm. waarschijnlijk gewoon zonnig... en uh, tegen de 30 graden. Maar dinsdag gaan ze dus inderdaad richting GAP... en dan is de kans wel groter dan vandaag. Want uh, dan moeten we rekening houden met zo'n uh, zo 50 procent. Ja, en in de Alpen zit er dan met warm weer wel vrij snel een keer een klap onweer bij. Dus dat kan allemaal gebeuren. Overigens geldt steeds dat de zwaarste buien... vaak uh, echt aan het eind van de middag of begin van de avond pas vallen. Nou ja, en uh, als je een beetje mazzel hebt, zeker als ze zo hard rijden als vandaag... dan, uh, dan zijn de renners al binnen. En de temperatuur? Uh, vandaag, nou ja, uh, ja, in de dalen dus meer dan 30 graden. Op de top is het zo'n 19 tot 21 graden van de Van toe op dit moment. Er staat niet heel veel wind. En eigenlijk is het daar gewoon zeer aangenaam, volgens mij. Hé, heerlijk. Ja. Lekker ja, goed, rustig klimmetje naar de top. Ja, als je top. natuurlijk 9 voor je kiezen... Ze krijgt dan heb je eigenlijk wel uh, een beetje verkoeling nodig, en waarschijnlijk is dan die, die 20 graden gemiddeld nog steeds heel warm. Maar ja, de toeschouwers hebben daar dan wat minder last van. Dankjewel, Marco. Jo. Nederland werd Europees kampioen voetbal in 1988 en dit nummer hoort daar heel erg bij. Gimme, Hope Joanna van Eddie Grant. Ja, ze was er, Guillaume. Wie was het snelst in die sprint vandaag? Peter Sagan of Peter Sagan? Nou, ik heb eventjes gelet op de sprint van het achtervolgende peloton. Dat was ook bloedstollend, Dione. Want uh, daar uh, gingen André Grijpel en Mark Cavendish Die gingen los van het uh, peloton. reed er een paar meter voor en reden gewoon in slagorde. Achter elkaar gewoon over die streep. Want het interesseert ze eigenlijk niet meer zoveel. Want ja, die paar puntjes die daar nog op te rapen waren. Ze pakken ze wel gewoon even mee natuurlijk. Want ja, het zijn wel boekhouders natuurlijk, die sprinters. Maar uh, uiteindelijk kwam uh, Grijpel als eerste over de meet van het peloton. En daarachter, gewoon in het wiel van Kruipel. daar zat Mark Cavendish. Hij drong niet eens meer aan. Nee, dan neem ik aan inderdaad dat die sprint in de kopgroep, Sebast, dat hij veel spannender is geweest. Ja, hij was van links naar rechts over de weg. En er werd geschakeld op de elf, jongen. En er werden kwakken uitgedeeld. ze dus reden elkaar bijna de hek in. En Sagan won, natuurlijk. Nee, het viel allemaal reuze mee. Sagan uh, wint in zijn groene trui. En pakt dus weer uh, de volle buit hier. Uh, Chavanel, die uh, werd tweede, hield Impi nog net van de derde plaats af. En Wout Poels, jawel, pakt toch weer even wat geld mee en wat puntjes mee. Maar vooral geld zal het om te doen zijn voor uh, de pot van Vakantse De bonuspot, want uh, uh, Wout Poels in zijn shirt van Vakantse DCM. Op de vierde plaats in een ontzettend druk bezocht. Maloncène inderdaad. En uh, er stonden toch ook heel veel Nederlanders bij hoor. Hele grote rood-wit-blauwe vlag was er te zien waar natuurlijk Pauw en Lau opgeschreven was. Want uh, dat zijn de koosnaampjes van de mensen die het zo goed doen in het algemeen. Klassement Bouke Mollema, Laurens Stendam, die toch uh, wel een tourkorts hebben ontwikkeld uh, in Nederland inmiddels. Is uh, te merken ook. Hier in Frankrijk. Het leuke dan altijd is dat je je dan ook wel een klein beetje belangrijk voelt. Zeg ik heel stiekem. Als je er op de NOS-motor achteraan rijdt. Want we hoorden de hele tijd hé hey, de Nos, hé hey, de Nos. Ja. de nos is erbij. In de groep achter, of achter de groep uh, van uh, Wout Poels natuurlijk. We gaan het niet overdrijven. Wij rijden niet mee. Achter die kopgroep van 9. Met dus inmiddels vier namen daarvan genoemd. De andere namen Lozada, Riblon. Gevaarlijke klant hoor. Weet hoe het is om een toeretappe te winnen met een aankomstberg op. Dat deed hij in 3 Domaine in 2010. Jeremy Roy en Federico. Federico heeft ook al eens toeretappes gewonnen. Drie keer deed hij dat trouwens in de Pyreneeën. Twee keer in Po en één keer in Tarbe. Ik hoop dat Riblo, of Federico weet dat hij hier dus niet in de Pyreneeën zit. Maar zeg maar in de Vooralpen. En Irizar zit ook mee. En dat hebben we alle namen nog eens een keer genoemd. De auto's die niets met de koers te maken hebben, althans niets met de renners te maken hebben, moeten er tussenuit. Je merkt aan alles dat de spanning begint toe te nemen, dat Bedouin... Dichter en dichterbij komt dat Bedevaartsoord daar aan de voet van de Mol van Toe. En dan gaan we hem vanaf de klassieke kant zeg maar, beklimmen strakjes. Terwijl de kannibaal langs de kant van de weg staat toe te kijken. Niemand minder dan Eddy Merckx is de gast bij onze Belgische collega's. Hij heeft zich dus niet bovenop de Van Toe neergezet. Hij staat in het dal te kijken. kijkt eerst naar de negenman. En dan moet hij dus nog dik drie minuten wachten. En dan gaat hij kijken naar het peletoon. Hoe iedereen toestormt richting de voet van de Mol van Toe. 100 keer door de Frans. Het debuut van Leo van Vliet. 1979. Nou, het begon natuurlijk al met een, uh, een ploegentijdrit naar Bordeaux. Die wonnen we al, dus uh, nou ja, uiteindelijk. Uh, en, en, en was elke dag wel iets, een bergrit of een ploegentijdrit. Of, of ja, de sprint trekken voor raas. Ja, toen die rit naar Deauville er kwamen met 15 of 16 renners voorop. Met Johan van der Velde erbij. Zo luisteren? Ja, prima dat was eerst de eerste Fransman Poirier van de equipe van Larredot, de equipe van uh, Mariano Martinez en daarachteraan sprong op een gegeven moment Leo van Vliet, de man van de ploeg van Peter Post en, uh... Dat was een zeer veelbelovende sprong die de beide heren waagden. Eerste instantie, dus Parier. En in tweede instantie, Van Vliet. En dan wordt het even goed opletten om te kijken of dat drietal koplopers niet toevallig in dat peloton verzeild is geraakt. Want dan zou je ze nog gaan missen ook. Ik denk het haast niet. Dat zou hard niet kunnen. Daar gaat het peloton Bernardino en even de eerste positie. Ook geen Lubberding en Jan Raas. En daar is Leo van Vliet. Die gaat hier al winnaar in dat peloton over de streep. Als ik het goed zie. Want daar is ook. Poirier. Goed dat ik beter op gelet, op gelet heb als uh, Joene Maar dat was ook makkelijker voor mij. Hij komt met de handen in de lucht over de streep. Leo van Vliet. In het peloton verzeld geraakt. En dat is toch verrassend. Ik zei het al, dat was altijd even uitkijken. Maar het is wel degelijk leeuw van Vliet geweest. Die hier de etappe heeft gewonnen. Hij was ondergedoken in dat grote peloton. Dat dat rondjes moest gaan. Maar hij was ja, de... want weet, weet je nog hoe onoverzichtelijk de situatie was? Er waren plaatselijke rondes. Jullie eindigden daar op een renbaan, volgens mij, op een drafbaan. Nou ja, nou, ja dat, die heb je daar wel. Maar het was niet echt een drafbaan. Okay. Volgens mij was dat er wel omheen, want dat rondje was nog wel een kilometer of twee, drie of weet ik ja. het. Maar goed, ook al een pelotonnetje aan, ja. die moesten nog twee rondjes. Ja, die, die kwamen vanaf de, we kwamen de, voor, de laatste bocht. Wij kwamen vanaf links en zij kwamen vanaf rechts en we kwamen er zo in. En gelukkig was die weg heel erg breed en alles. En uh, ja, ik was natuurlijk toch wel stuurvaardig en ja, handig dus. Weet je nog hoe je juicht, hè? Ja, met mijn handen omhoog. Ja, en vrij lang ook. Je bleef ze mij in de lucht steken en in elkaar ja, ja, gestoken. Ja, ja, ja, ja, nou ja, het was een goede weg en uh, ik kon hem met mijn uh, losse handen rijden. Dus ja, ik ja, ben natuurlijk hartstikke blij. Want, ja, de eerste Tour de France, net, net wat je zelf al zegt. En, ja, weet je, en in die ploeg, als je mee was, dan moest je ook winnen. Je, hè, dat, dat, dus het, was, het was uiteraard heel belangrijk voor je, en uh, een feestje. Uh, dan, dan na de finish dan stap je van je fiets af en dan zijn er natuurlijk de eerste journalisten. Ook de journalisten van de radio natuurlijk. Ja. Laten we even luisteren naar hoe jij uh, door die journalist ontvangen en werd en hoe jij reageerde. Heb, ik nooit meer gehoord, heb je dus. het nooit gehoord? Nee. Inderdaad, gedooid met een vrije zonnebril. We kijken we elkaar aan en uh, we zeggen tegen elkaar: Leo, dat is prima gegaan, allemaal. Ja, het is uh, gegaan zoals we al een paar dagen uh, verwacht hadden. Ja. Het is heel moeilijk natuurlijk om een etappe te winnen. En uh, ja, we kwamen nu nou in een goede ontsnapping ben jij? met een man jij of Ik ken mijn stemmen helemaal niet. Ja, en al vrije ploeg en er zaten geen gevaarlijke jongens bij. Dus... Ja, dat, dat, dat zijn de ontsnappingen voor mij. En ik voelde mij niet helemaal goed. Op een kilometer, ja, eigenlijk de hele dag niet zo, maar toen, uh, op een gegeven moment, de Poirier. en ik ben achter hem aangegaan. Uh, ja, toen voelde, voelde ik dat ik steeds beter werd. En uh, ja, in de sprint, die leur Le Le die kwam nog terug. Maar ik heb het op het laatst niet voluit gereden, omdat ik, uh, denk, ja, ik dacht dat we ver genoeg voor zaten en uh, ja, we bleven voor. En ik, ik heb gelukkig gewonnen. Je klinkt eigenlijk al vrij nuchter, hè? Ja. Na je eerste zeggen. Ja, dat, dat is wel opvallend. Uh, maar ja, dat komt. De, je leefde toen in een ploeg waar dat... Ja, dat heb ik al eerder gaan Waar dat gewoon uh, ja, dat normaal eigenlijk is. Winnen en was je normaal. Ik had ook wel mooie overwinningen gehad in, in die andere wedstrijden. En, ja. Uh, helaas is het eigenlijk maar enige overwinning, individuele overwinning in de toer gebleven. Ja, want diezelfde toer ook nog uh, kon je niet, niet uitrijden, omdat je... Ja, je had darmproblemen, wat, ja, wat was nou, er nou de, precies in de hand? Ja, het was eigenlijk zo'n zware toer. Ja, en ik denk, de weerstand was gewoon... Uh, ja, het was gewoon, denk, met alles wat er gebeurde gewoon even te veel. En ik was eigenlijk toen veel te mager, ook al uh, toen aan begon, denk ik. En daarna... En verloor nog veel gewicht. Ja, en, en toen, uh, na de ploegentijdrit, weet ik wel, toen kreeg ik s'avonds ineens buikkrampen. En ik denk, nou, dat gaat niet goed. En de volgende dag gingen we weer met de trein... Weet ik het, naar boven, dat was zijn rit. En echt een Parijs-Roubaix, echt zoals Parijs-Roubaix is. Nou, toen was ik eigenlijk te laat binnen. Maar omdat het zo'n slagveld was, mocht iedereen erin blijven. En jij zag Nederland in zich komen, je denkt, bekijk ja, we, we het maar. Toen smiddags was het een tijdrit. Volgens mij woonde smorgens Jo Maas die rit. En smiddags was het een tijdrit. En toen ben ik niet meer gestart, omdat het gewoon niet verantwoord meer was. Maar dat, is, dat, dat blijf ik altijd nog wel jammer vinden. Het debuut van Leo van Vliet in 1979. Ici Radio-Tour de France, le spectacle de la NOS. Using my religion van R.E.M. Ja, is die nerveuze aanloop al begonnen, Gio? Zeker, het is een uh, nerveuze aanloop. Ja, je kunt het een beetje vergelijken. We hebben het eerder ook wel eens gehad in de tour. Een beetje vergelijken met de aanloop naar een massasprint. We hebben het ooit eens een keer gehad in de etappe naar uh, Alpe d'Huez. Toen Marco Pantani door zijn ploeg echt letterlijk werd afgezet aan de voet van die berg. En toen die laatste kilometers als een ja, TGV echt naar boven denderde. En je ziet hetzelfde nu gebeuren in het peloton. De ploeg van Sky, de ploeg van Christopher Froome, heeft zich op kop van het peloton genesteld. En die maken daar flink tempo. En dat gaat ten koste van een paar mannen met name. In ieder geval één man met naam, Ryder Hesjedal. Vorig jaar dus winnaar van de Giro. Dit jaar een tegenvallende Giro gereden, uitgevallen ook. En uh, nu bezig met een tegenvallende Tour de France. En hij was een van de eerste mannen die moest lossen nadat ze vanuit Maloussen de Col de la Madeleine overrijden. Dan denkt u de Col de la Madeleine, die ligt hier helemaal niet. Maar Hij ligt er echt wel. Het is blijkbaar het kleine zusje van de grote Col de la Madeleine. De berg van 2000 meter hoog, die wat verderop in de Alpen ligt. Verder naar het noorden. Maar Heshedaal moest daar al lossen. En dan waren er wel meer die daar moesten lossen, dankzij dat tempo van de ploegmaats van Christopher Froome. We zijn nu vlak inderdaad bij Bedouin en dan kan het allemaal gaan beginnen. En ik ben benieuwd wat er in de kopgroep gebeurt, of ze daar bijvoorbeeld nog allemaal samen zitten. Zit Wout Polster nog bij? Ja, en die zit op een uh, lastig stukje weg. Het is uh, draaien en keren om van die uh, rotsbergen heen. Het is uh, een uh, behoorlijk smal weggetje. Loofbomen aan de linkerkant en uh, rechterkant van de weg hier. En zo is het een, een zinderende uh, uh, aanloop naar uh, Bédouin... waar de toerradio zojuist van zei dat daar heel, heel, heel veel publiek is uh, samengepakt. Aan de voet daar van de Mol van toe. Daar uh, rijdt die kopgroep. Uh, nu wordt er een hoog tempo uh, ontwikkeld trouwens, hoor. Het is echt zo'n uh, 70 kilometer per uur met poels zo te zien... Uh, in een van de laatste posities in het wiel. Dacht ik hem te zien zitten daar van Daryl Impy. En verder dus Sagan, Irizar, Federico Gevaarlijke man hoor. Als hij mee zit, dan is hij echt uh, op jacht naar een uh, etappezege. Maar goed... Uh, uh, het is uh, nu trouwens Chavanel die, uh, die demareert. Ja, Chavanel die uh, daar weg lijkt te rijden vooraan uit uh, die kopgroep. We zitten trouwens ook al in de laatste 25 kilometer van deze etappe. En als je dan weet dat de Mol van Toe bijna 21 kilometer lang is. 20,8 kilometer om precies te zijn. Ja, dan weet je genoeg. Dan is de voet van de Mol van Toe nog maar een paar kilometer uh, verwijderd van ons... We zijn dus bijna in bedwa en een poging dus van Silva Chavanel. Die heeft acht seconden, acht seconden voorsprong momenteel op zijn acht voormalige medevluchters. Dus het is al zo'n mooie tour voor Omega Pharma Quickstep. Ze hebben al zoveel gewonnen met Mark Cavendish, met Tony Martin, gisteren natuurlijk uh, nog... Uh, met uh, Trentin, die jonge Italiaan. En nu gaat de geslepen vos, Silve, Chavanel en vandoor. Vlak voordat we Bétois willen rijden, ook de weer... Ja, dan zal hij als Fransman met een uh, enorm gejuich overhaald worden. Dit is Radio 1. Half vier geweest het NOS-journaal, Mark Visser. Premier Rutte is bezig met een achtdaagse werkbezoek... aan de Antilliaanse eilanden. Hij is nu op Aruba... samen met de delegatie van het Nederlands Bedrijfsleven. Bezoek is vooral gericht op het verbeteren van de economische banden. In Putten in Gelderland is een vrouw van 68 overleden na een aanrijding met een wielrenner. De vrouw fietste op het viespad toen ze tegen de wielrenner van 33 botste. Medisch personeel werd met de traumahelikopter naar de plek van het ongeluk gebracht, maar het leven van de vrouw kon niet meer worden gered. De politie in Putten onderzoekte de oorzaak van het ongeluk.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 En de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is urenlang dicht geweest na een ernstig ongeluk. Vanochtend bos er halverwege de dijk twee auto's op elkaar. Een traumahelikopter landde op de weg om assistentie te verlenen. In een van de auto's zat een vrouw die door het ongeluk bekneld raakte. De brandweer knipte het dak van haar auto open om haar te kunnen bevrijden. En ook vier tieners zijn net als de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe ze eraan toe zijn. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meteen weer terug naar Frankrijk, naar uh, Sebastien en Gio. Is Chavanel nog weg? Jazeker, Chavanel is weg. Hij heeft een aardig voorsprongetje op die kopgroep. De andere mannen in die kopgroep, de andere acht. Terwijl ik kijk naar mannen die al moeten lossen bij het peloton. Onder andere Johnny Hogeland moest er vanaf. Ik zag ook Danny van Poppel. Die zijn we voorbij gestoken. En dat betekent dat zij allemaal in hun eigen tempo aan die verschrikkelijke zware beklimming gaan beginnen. Zometeen, want zij zijn er nog niet hoor. Zij moeten Bedouin nog door. Chavanel is er inmiddels doorheen. En hij is begonnen aan de klim van de Mont vond toe waar Juan Manuel Garate dus als laatste eh, bovenkwam. Als eerste natuurlijk, als laatste. Maar de laatste keer als eerste bovenkwam in 2009 voor Rabobank. Daarvoor was het Richard Vironk, daarvoor Marco Pantani. U weet het nog wel. Dat duel dat geen duel was met Lance Armstrong. Pantani die de zegen in de schoot geworpen kreeg en daarna niet blij was met de opmerkingen van Armstrong dat hij hem de zegen geschonken had. Eros Poli is hier ooit eens een keer als eerste doorgekomen. Toen finishte de etappe in Carpon die moest nog een afdaling en dat was de langste man van het peloton tegen de 100 kilo aan. Maar hij kwam als eerste boven op deze berg en won uiteindelijk de etappe. Ja, Chavanel, wat heb jij eigenlijk in je zinnen? Waar ben jij mee bezig? Denk je dat je het gaat redden tot boven? Het zou een enorme stunt zijn hoor, want we noemen het nog maar een keer, het is 14. Jaar. Overal zien we die rood-wit-blauwe vlag, of blauw-wit-rood als je het vanaf de linkerkant bekijkt. Zien we wappere mensen die zich extra speciaal hebben aangekleed. Als, uh, soms zelfs als, als uh, van die Franse, oude Franse politieagentjes. Van die Louis de Finet-types. Die uh, renden er, er straks mee. 20 kilometer nog voor, uh, minder dan 20 kilometer nog voor uh, de finish. En 23 seconden is het verschil dat hij uh, bij elkaar heeft gefietst. Met uh, de acht achtervolgers. De groep met Wout Poels daar nog altijd bij. Maar ik heb het idee dat Peloton dichterbij komt. Ja, 1,45 nog. 1,45 het verschil. ...naar de groep gele trui, de voorsprong dus van Chavanel... ...dus die zitten 1 minuut en 20 seconden achter de achtervolgende groep. En dat betekent dat de ploegleiders nu aan de kant worden gezet... ...want we zitten nu in die eerste kilometer van de klim van de Molva Tour... ...in een gedeelte waar er in ieder geval nog een plekje te vinden was... ...waar je de auto's een beetje veilig aan de rechterkant van de weg kunt zetten... Want Ongelooflijk, wat is het druk hier! Bédraer was al gek, maar hier in die eerste kilometers op de Molfa toe is het helemaal één groot gekhuis. Losada, die lijkt me eraf. Samen met uh, Daryl Impy, Want ik heb het idee dat ik, dat, uh, dat ik die twee renners daar zie rijden. Als we voorbij een wijnveld met de wijnranken rechtsaf gaan. En heel in de verte daar de top zien liggen van de Mol van Toe. Maar het is nog een end. Ah, Sagan die is er uh, ook uh, inmiddels af. Niet zo gek natuurlijk voor hem als sprinter. Die rapen we hier op V3 goal. Moet er snel af. En daar rijdt ook Wout Poels. We kunnen een uh, kruis zetten door uh, de uh, aspiraties van Wout Poels. Om eventueel als uh, etappenwinnaar te gaan, als ik het tenminste goed heb gezien. Ja hoor, daar is uh, Bout Pulse, het nummer 201, rijdt daar in dat zit van Vakantse DCM. Samen met Daryl Impy en met Jeremy Roy is ook hij gelost. Sylvain Chavanel ondertussen nog steeds solo op kop. Radio 1 05 sur le 162 Le 162 Kessing Tu viens de s'écrire seul du peloton Le peloton est à 1 0 12 1 0 12, euh, 12 Dis où est l'amour Le grand amour Que j'attendais Est-il dans une ville Ou dans une île Qu'on a perdue Il est dans le berceau des destins À la croisée des chemins sous les rameaux de jasmin dans la chaleur de l'été Caché dans le creux des mains tout près de la vérité Dis c'est quoi l'amour le grand que j'attendais, est-il un oiseau fou, un chien à loup qui s'est perdu Il est un voyageur étranger, un solitaire messager qui vient pour tout déranger dans la chaleur de l'été. Il est la peur du berger qui garde la vérité. Dis qui est l'amour, le grand amour que j'attendais. Est-il fort comme le vent, long comme le temps, le temps perdu? Il est... Le trajet de la fronde, comme la course du monde, la mélodie de la ronde, dans la chaleur de l'été. Comme les fleurs qui abondent, tout près de la vérité. Oui, c'est toi l'amour, le grand amour que j'attendais. Tu es Perdu. De tourartiest van vandaag, Yves Dutey, samen met Jeanne Moreau, l'adolescente... Sebas en Gio, zag ik dat nou goed, Sagona? Ja, dat zag je goed. <laughs> <laughs> Mooiste moment van de dag, Gioone. Tot nu, toe, hè? Tot nu toe, want het is nog 18 kilometer naar de top van de Mont Ventoux. En het echte vuurwerk moet nog komen. Maar uh, ja, Peter Sagan nam toch wel afscheid in stijl. Afscheid van uh, die leidende positie. Hij was dus gelost uit die kopgroep van negen man. Net trouwens als uh, Wout Poels, Impi, Lozada, Roy, Fidrigo. Ze zijn er allemaal af. En, uh, maar vlak voordat hij werd ingelopen door het peloton... ...maakte hij vol in het beeld van de camera op de motor. Maakte hij nog eventjes een wheelie, zoals dat hij dat alleen kan. En dat zag er toch echt wel heel mooi uit. In de beklimming van de vond toe een wheelie, weliswaar op het nog relatief gemakkelijke stuk. Maar de weg met 4, 5 procent stijgt daar een uh, supporter... ...die bijna ondersteboven wordt gereden door een van de mannen daar uh, in het peloton net aan de kant... ...waar ik zojuist zes mannen in het lichtgroen zag... De mannen van Belkin. En uh, die sprong echt net. Die struikelde het eigenlijk net op tijd uh, opzij. Zodat daar geen ongelukken gebeuren. Maar dat is wel een van de grootste bedreigingen hier voor de renners. Terwijl nu de twee mannen van FDG worden ingelopen: Federico en Roy. Ook daar kan dus een kruis door. Dat betekent dat we nog één man aan de leiding hebben: Sylvain Chavanel. Dan op 28 seconden: Irizar en Ribland. En dan moet het allerstelste stuk van de klim moet nog beginnen. Terwijl de een na de ander nu ook lost uit dat peloton. De piloton wordt dunner en dunner. En die koploper Chavanel. jongen, jongen, wat een avontuur. Die, heeft, die is bezig aan de solo, dus op de mol van Toe. Wij waren heel even in overleg met de regulateur achter Rieblol. En uh, Irizar die uh, ons uh, voorbij de twee achtervolgers wil hebben helemaal naar voren. Terwijl wij juist een plekje aan het zoeken waren waar we dadelijk even kunnen stoppen om achter uh, Peloton uh, te gaan zitten. Uh, peloton dat dus uh, terugkomt langzaam maar zeker. Kijk eventjes uh, achterom. Ik zie ze nog niet rijden. Uh, Riblo en Irizar in die achtervolging op dat kleine halve minuutje op uh, Zilver-Chavanel. 28 seconden om precies te zijn in dat eerste gedeelte van de Mol van Toe. Waar het zo'n gemiddelde is van 3 tot 6 procent. En daarna dan krijg je gelijk zeg maar dat eerste zwarte gedeelte. Waar het zo nu en al meer dan 9 procent is het stijgingspercentage van deze killer. Van deze verschrikkelijke berg. Die hele lange beklimming naar die hele kale top bovenop de Mol van Toe. Silva Chavanel is de enige koploper in deze etappe van de Tour de France naar de Mol van Toe. Achterom. Het is een half minuutje dus op Irizar en op Riblo. Maar het peloton komt daar daarachter de groep gele trui en met Mollema. En ten dan natuurlijk komt in een rap tempo dichterbij. Bart Voskamp, inmiddels hier uh, aangeschoven. Uh, is dat een verstandig van uh, Chavanel, wat hij nu doet? Ja, het is denk ik zijn enige kans om zo lang mogelijk vooruit te rijden... of het überhaupt te halen. Ja, ik denk niet dat hij dat gaat redden. Bijna zeker dat hij dat niet gaat redden. Maar ja, goed, als je hem al uh, iets probeert en je hebt voorsprong... Ja, dan zullen we hem zo lang mogelijk moeten, moeten verdedigen. Ja. Ze zitten nu natuurlijk nog op het relatief makkelijkere stuk. Maar ja, straks dan gaat hij het wel heel moeilijk krijgen. Hoe lastig is uh, deze berg even met uh, die aanloop van meer dan 200 kilometer? Ja, en, en natuurlijk, ze zitten al een poosje op de fiets. Ze hebben al waaien gereden. Ze hebben gisteren natuurlijk al best wel een lastige dag gehad. Uh, nu dan een, uh, ja, een 230, of wat hebben ze gehad al voordat ze aan die klimmen beginnen? Ja. 220. 220, ja, 220. Ja. Warm, ja, dan, dan ben je eigenlijk al, tenminste, van mezelf uitgaat, behoorlijk al weer uh, je jasje uitgedaan. En dan moet je nog een keer die kol op. Ja. Daarentegen is het natuurlijk ook maar één kol op de dag. En dat is ook wel weer eens anders. Maar hoe vreselijk is die? Nou, vreselijk. Het is gewoon, gewoon echt vreselijk. Kijken of je nou van achter rijdt in de bus, is hij vreselijk. Vreselijk, van voren om een verschil te maken is vreselijk. Aan te klampen is vreselijk, dus ja, het doet voor iedereen pijn. Wat is het meest vreselijke aan die rotberg? Ja, wat is het meest vreselijke? Er zitten een paar punten natuurlijk. Dat ze straks dat steile stuk in het bos krijgen is vreselijk. Maar goed, daar stel je dan op in. En dan denk, als je dat naar het bos uitkomt, dan denk je: nou oké, okay, en je, je komt in dat open stuk. en je kijkt naar boven, dan denk je: nu gaat het wel. Ze pech, hebben ze daar wat wind op kop? Ja, dan duurt die nog zo lang. En je ziet gewoon eigenlijk waar je naartoe moet. Maar dat, dat torentje wordt maar niet groter. Dat is maar zo'n klein torentje in de vet. En dat, ja. Ja, dat blijf je maar zien en je komt er niet. Um, we hebben het uh, ook al even gehad over uh, Bauke Mollema... Hè, en het feit dat hij uh, die, die berg nog niet heeft gereden. Uh, daar zijn al heel veel meningen over gegeven. Wat vind jij daarvan? Is dat verstandig? Nou, ik denk dat het altijd in principe wel goed is als je een berg kent. Hè? Ook, ook al heb je slechte momenten, dan weet je ook waar de momenten liggen dat je van oké, okay, als ik hier even doorzet en ik kom op dat punt, dan kan ik misschien even wat herstellen. Dus het is altijd goed om iets te verkennen, of zodat je weet als je goed bent waar je aan kunt vallen. Maar ook als je slecht bent, van ja goed, waar kan ik me op richten om weer terug te komen? Mm -hmm. Ik denk wel dat het van belang is dat je een berg kent. Ja goed, en als je gewoon geen tijd hebt gehad om hem te verkennen of om welke reden dan ook, ja, dan moet je er toch een positieve uitleg aan geven. Dan zeg je van ja, ik, ik ken hem niet, dat is beter voor mij. Maar zoals Wout Poel zegt, weet je, soms moet je gewoon niet weten wat er nog komt. Ja, het is ook een uitleg, hè. Dat is misschien ook zo, op het moment dat je... Hè, de wet, ik vandaag ook ieder op de radio gehoord... op het moment dat jij met een slechte dag die berg verkent... dan ga je er ook letterlijk en als een berg tegenop zien. Ja. Dus dat, dat kan ook het verschil maken. Maar parcourskennis is toch wel belangrijk, denk ik. Is dat, zijn er echt renners die hier ontzettend tegenop zien? Ja, die de echt de... denken, oh, was het ja, maar de... voorbij. Dan begint het leven weer. Ja, de meeste wel, denk ik. Dit is, ik denk dat iedereen hier wel tegenaan zit te hikken. En met name de klassementsrenners. Die, uh, ik, denk, ik kan me voorstellen dat Laurens en uh, nou, Bouke... die klonken wel heel, uh, heel moedig en die zei ja, ik heb er wel echt wel wat zin in en zo. En Laurens, ja, die was wat behoudener. Want ja, die staat nog steeds kort in het klassement. En uh, het kan je vandaag opbreken. En hij kan natuurlijk ook vandaag uh, consolideren. Dus ja, dan ben je daar toch een beetje nerveus voor van... oei. Wat gaat er gebeuren? Ja, die spanning staat nu ja, misschien tuurlijk. wel voor het uh, eerst echt ook op ja, Mollema. Het, sta, en het staat dame. natuurlijk allemaal relatief dicht bij elkaar. Dus vandaag ook een beetje het uur van de waarheid. En een uur van de waarheid, Ja, daar wordt toch altijd een beetje nerveus van. Ja, en kan je hier echt iets winnen? Of moet je gewoon vooral zorgen dat je niet veel verliest? Nou, in het geval van Mollema en... Ten Dam, zeker Mollema, die moet gewoon zorgen dat hij uh, bij Vroom bij, ja, bij kan blijven... en uh, dat die mensen die achter hem staan niet, niet weg laat lopen. Voor de rest aanvallen heeft niet zoveel zin. Het, het, het is ook nog lang, we hebben ook die, die klim met twee keer Alpe du, al du, al du Ja. Dus ja, ik denk eerder gewoon zo rustig mogelijk nog blijven... en toch gewoon mee met de eerste, maar geen initiatieven nog. Geen initiatieven nog, Sylvain Chavanel is nog wel weg. Sylvain Chavanel is nog weg. Hij heeft 44 seconden voorsprong op Markel Irizar. De Spanjaard van Radiocheck. En Christophe Riblan, de man van AGDR. En ik zie op dit moment dat Wout Poels wordt ingelopen door de eerste mannen van het peloton. De man van Movistar en de man van Radiocheck. Die zijn een klein beetje los van de rest van het peloton. Waar het Tony Martin is die het tempo maakt voor Mikael. Kwiatkowski, de man in de witte trui. En uh, die gaan dan zometeen Wout Poels oprapen. Mooie avontuur, Wout Poels. Maar uh, helaas, het, rekt, het uh, leidt uiteindelijk niet... Tot een uh, solo beklimming van de Mont toe aan de voorkant uh, van het uh, peloton helaas. Het peloton op uh, 1 minuut en 12 van Chavanel. Die komen dus wel dichterbij. En zo meteen als het gaat ontploffen, nou dan denk ik dat het uh, snel gebeurd is met de kansen van Chavanel. Het is uh, trouwens weer het bekende beeld voor Christopher Froome. De een na de andere helper gaat eraf. Hij was er al twee kwijtgeraakt. Boas Son Hagen en Kirienka. Die zijn allebei uit de Tour. En uh, nu zagen we ook dat Lopez, Tennert, Thomas en Chavanel... Jutsu inmiddels hebben moeten lossen daar in het peloton, zodat hij er nog maar weinig over heeft. Hij heeft in ieder geval Richie Port bij zich. Pieter Cano is bij hem. En dat zijn dan de enige twee mannen die nog bij Christopher Froome blijven. Dus is het inderdaad zo dat hij snel geïsoleerd raakt. En daar kunnen de anderen van profiteren. Waarschijnlijk de mannen van Movistar of de knechten van Alberto Contador. De Spanjaarden dus die mogelijk het heft in handen gaan nemen. En natuurlijk dromen we allemaal van Bauke Mollema en Laurens ten Dam dat die nog wat gaan ondernemen? Ik ben heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Dat zou toch wat zijn, zegt ze wel. Chapanel hebben laten rijden en Bakenlands hier uh, langs komt. Bakenlands is uh, onderweg naar Irizar en naar Riblo En hier komt de groep met uh, Bouke Mollema, met Robert Geesink, met Lars Petten Noordhouk. Ten Dam zag ik daar ook nog bij zitten. De groep waar uh, Thomas Leclerc uitgelost wordt. De groep waar uh, Wout Poels inmiddels uitgelost wordt. Hier komt uh, Bram Tankink, die is gelost samen met Rui Costa, met Laurent DJ, met Andrei Amador, met Hensen. Uh, zijn daar allemaal uitgelost. Maar heel goed voorin... heel goed voorin in die groep... zaten dus de Belkin-mannen. zat Robert Geesink, zat Bouke Mollema, en zat Laurens Stendam. En wat is het druk? Wat is het ongelooflijk druk hier op de van toe terwijl ik nu zie dat volgens mij Andy Slek het lastiger krijgt. Andy Slek is dat inderdaad, die rijder die ik daar zie rijden van Radio Radiocheck. Ja, er waren tijden dat hij Tour favoriet was. Die tijden zijn er voorbij. Bakelands was dus goed bezig namens die ploeg. Die sprong naar voren richting het wiel van Irizar en Riblo die in de achtervolging rijden op Silve Chavonel. Terwijl Andy Slek dus lost uit de groep met de gele trui en de groep waar ook Mollema en Terdam heel goed in zitten. amor llega así esta manera no tiene la culpa caballón de la tabana porque muy despreciado por eso no te perdón do llorar ese amor llega así esta manera no tiene la culpa amor de comprendas amor del de pasado ven me ven, ven, ven, ven Nou, dat no te encuentro Het is niet posible no is encuentro de Het por eso un día no encuentro si Het is lo mismo ya is 25 jaar oud. Bamboleo van de Gypsy Kings. En ja, het wordt zwaarder en zwaarder. De een na de ander moet lossen. Maar Belkin zit nog goed, Sebastien Gio? Ja, zeker. Die zit er nog goed. Lasbetter Nothauk zag ik inderdaad ook nog als uh, helper. Natuurlijk Robert Geesink als helper. En verder Bauke Mollema en Laurens Tendam, Dam. De mannen die het moeten doen voor het klassement. Uh, Bram Tanking moest er wel af. Maar ja, dat is geen schande hoor. Want uh, we zagen inderdaad al uh, weer een hele grote naam lossen. Sebastien al... Uh, het was Andy Schleck die er als een van de eerste grote namen vanaf moest. En die reed echt als een toerist. Reed die met zijn voorwiel van de weg af. In zo'n ja, hobbelig bermpje waar die stenen liggen. Hé, hey, en daar gaat Quintana. Dit is de eerste echte serieuze aanval. En nu kijkt iedereen om. Waar zit de gele trui? Wat doet de gele trui? Wat doen de andere klasse mensen? Mannen? Want hier gaat de Colombiaan. Die op zoek gaat naar een mooie overwinning. En naar een behoorlijke klimp in het klassement. En er reageert niemand. Jongens, dat moeten jullie niet doen. Want als die man eenmaal weg is, dan wordt het gevaarlijk. Nairo Quintana. Ik heb hem al eerder genoemd. Hij staat achtste in het algemeen klassement op 5 minuten en 18 seconden van Christopher Froome. Dus als ik Froome was, zou ik nu toch wel gaan rijden. Ook uh, Mikkel Njebbe is er vandoor.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 Want jij raapt de een na de ander op. Daar moet Lars Petter Noordhouk nu af. Lars Petter Noorthauk, een van de knechten dus van Bauke Mollema en Laurens ten Dam. Uit de Belkin-ploeg die zijn shirt helemaal open heeft geritst. De Noor. Beetje een bonkige rijden. Maar kan wel goed klimmen hoor. Maar dit is nu toch even te veel. Dat stuk boven die 9 Dat hele zware gedeelte in het bos. Met die dennenbomen. En dat hele, hele grote getale publiek. Langs de kant van de weg. Daar zien we ook de wereldkampioen rijden: Philippe Gilbert. Die is nog lang meegegaan zeg. In deze etappe. Maar Gilbert moet er nu af. Sue Beldia zijn we al voorbij gegaan. Riblon en Irizar. Teruggewaaid van de voorkant. Simon Clark is eraf. Maar Leclerc leek nog heel even terug te komen. Maar is er toch ook definitief af. Terwijl ik kijk naar de shit van de wereldkampioen. Die, dus langzaam en zeker, Guido, die goed met de gele trein moet laten gaan. Jazeker. En uh, ik kijk nu naar uh, Nieuwe. Die uh, inmiddels uh, bijna bijgehaald wordt door uh, Quintana. Quintana dus op weg naar de leiding hier in deze etappe. En dan is hij toch met een aardige koek bezig. Kijken wat zijn voorsprong is. 25 seconden op het achtervolgende eerste pelotonnetje. Waar we Pieter Cano tempo zien maken. Waar we Richie Port zien zitten. En de gele trui. Zij moeten op dit moment de gele trui gaan verdedigen. En zijn ze sterker dan in de Pyreneeën. Hier rijdt de man alleen. De man aan de leiding. Uh, Mikkel Nieve. Hij won dus al een etappe in de ronde van Spanje. won een etappe in de ronde van Italië. En werd twee keer tiende in de ronde van Italië en één keer tiende in de ronde van Spanje. Het is dus niet echt een hele regelmatige klassementrenner voor de top van het klassement. Maar dit soort dingen kan hij wel doen. Dit soort uh, ontsnappingen kan hij wel opzetten. Maar Quintana rijdt vlak achter hem aan. Terwijl we nu weer kijken naar de mannen. De twee knechten, de twee laatst overgebleven mannen rond Christopher Froome. En Froome zie je toch af en toe wel een beetje schokschouder hoor. Dat hoofd naar beneden. En natuurlijk, het is een manier van klimmen. En wat gaat er achter gebeuren? Want ik zag heel even een van de knechten, een van de ploeggenoten van Alberto Contador zag ik uit het zadel komen. Maar die blijft rustig zitten, want Contador zit in het wiel van de gele trui. En ik ben benieuwd wanneer de eerste aanval komt van hem. Hij heeft wel weer een knecht minder, want Nicolas Roads is er afgegaan. En nu gaat ook John Gadret eraf in de groep. Maar Nicolas Roads is er dus afgegaan in de groep met gele trui. Waar Philippe Gilbert nog probeerde om terug te komen. Want ja, op de mol van toe als wereldkampioen in die regenboogtrui meedoen. Maar dat uh, zit er niet meer in hoor, voor hem. Ik zie daar in de verte de gele trui... een beetje naar de linkerzijde gaan uh, van de weg. Hij leek ook eventjes te kijken... terwijl uh, Chavanel daar lijkt uh, te worden uh, gelost nu. En ook Serpa, een van de lampre rijders een van de weinige lampre coureurs die het nog een beetje redelijk doet in deze Tour de France... wordt gelost. Het is inderdaad uh, de Colombiaan van uh, Lampre En ook uh, uh, Silver Chavanel die dus nog als eerste begon aan deze klim van de Mol van Toe. Die er nu af moet. Die nog een slok neemt uit de fles water. Dat naar het publiek toe gooit. Hier even ietsje minder publiek. Beetje in de luwte. Naar die enorme mensenmassa van de net. Chavanel shirt open. Kijk naar beneden. Kijk weer naar voren. Zie daar de gele trui dansen op de pedalen. Ik zie twee, drie Belkinrenners dansen op de pedalen. Dat is niet zo moeilijk. Dat is Robert Geesink. Dat is Laurens ten Dam. En dat is Bouke Mollema. De trotse nummer twee in het algemeen klassement die altijd nog een dicht in de buurt zit van Christopher Froome. Froome. die nog twee ploeggenoten op kop heeft rijden. En dan in derde positie zit de gele treidrager zelf. En er gaat er weer eentje af. Igor Anton. Ja, ook hij al niet bezig aan zijn beste ronde van Frankrijk. Anton slaat slechts 23 in het klassement. De Bask moet er ook af. Bart, um, die Quintana, die, die rijdt vrij snel naar boven op deze ja, manier. Ja, dan hadden we natuurlijk ook al verwacht dat hij zo aanvalt. Maar waarom, waarom deden ze niks? Pff, ik denk dat ze iets, zoiets hadden van... oei, een beetje verrast dat het al op zo vroeg was zo vroeg, natuurlijk ja. dat hij sprong. En aan de andere kant heeft, heeft vroeg natuurlijk twee hele goede knechten. En uh, we zien ook met de tijdverschillen dat dat niet heel hard oploopt. Dus het zou ook dodelijk zijn, denk ik, mocht een van onze jongens nu meespringen. Want dat, dat mm -hmm. had geen zin. Dus we moeten gewoon bij de, bij de beste blijven nog even. En dan uh, misschien onder de top kijken wat de stand van zaak is. En voorlopig gaat Sky gewoon nog het tempo erachter zo hoog houden... dat, uh, ja, dat Kintana niet heel veel tijd kan pakken. Nee. Dus ik zie nog even geen problemen gelukkig. Nee, nou, dat zag Christopher Froome dus blijkbaar ook niet. Is die twee helpers die hij nog heeft, hè, de rest is eraf. Is dat, moet dat genoeg zijn? Het ligt eraan hoe goed ze zijn. Uh, het zijn wel twee hele goede knechten. En ik heb het idee dat ze wel wat beter rijden. Die, uh, die, die, die kennen, die, uh, ja, die gaat het echt nog een poosje volhouden. Ja, en dan heeft die poort nog. Ja, en dan gaan ze al richting de laatste vijf, zes kilometer. Ja, en dan is Froome normaal sterk genoeg om zelf iets te kunnen. Ja, hoe zou hij, hoe zie jij dat hij het opbouwt, deze, deze beklimming? Nou ja, hij hoeft niet aan te vallen, hij is de leider. Maar, uh, hij hoeft alleen te kijken. Hij hoeft nu alleen te volgen, maar ik kan me ook voorstellen... net als in de, in de, in de andere bergritten, als hij sterk genoeg is... dan zal hij ook niet nalaten om uh, voor ritwinst nog te gaan. Maar ja, dat ligt uh, compleet aan de vorm. Dat is nu mo heel moeilijk in te schatten. Ik zie Contador ook nog heel makkelijk klimmen. Dus ja, ik ben ook benieuwd wat hij gaat doen. Ja. Die zal we ja. sowieso uh, gaan moeten aanvallen. En heeft Contador nog genoeg helpers om zich heen zitten? Die heeft er nog een stuk meer, hè? Ja, ja goed, die, uh, die zal het straks gewoon zelf moeten doen. Maar ja, dat is nu nog even wachten. en Misschien dat hij probeert naar Quintana te rijden... en uh, een, een duo-attack ervan te maken. Maar ja, dan is Froome wel sterk genoeg normaal om mee te springen. Ja, en dan gaat het spel op de wagen. Maar denk je dat er uh, wat nervositeit is geweest bij Froome uh, bij de afgelopen dagen? Die heeft natuurlijk Absoluut, de een na ja. de ander zien afvallen. En heeft gedacht, ja, wacht even, het moeilijkste komt nog. Het moeilijkste komt nog. En ik denk dat hij heel blij is dat, uh, dat ze het onder controle... Hadden aan de voet en hij heeft zijn twee beste klimmers over. Dus vandaag hebben ze het, wat mij betreft, prima onder controle. Ja, dus zoals jij het nu ziet, Quintana weg, maar nog niet. Uh, geen zorgen bij, uh, bij Sky. Nee, hij heeft uh, hij sowieso. Moet hij dan al vijf minuten goed maken. En, uh, maar ja, aan de andere kant, je moet hem ook geen twee minuten laten pakken. Want stel je voor dat hij een andere bergrit nog een keer anderhalve minuut pakt. Ja, dan komt hij al wel dichtbij. Maar met dit tempo uh, zie ik hem niet heel veel voorsprong pakken. Dank je wel Bart voor nu. We gaan snel naar het nieuws van vier uur. Dat doen we met Mark Visser en daarna zijn we snel terug bij de beklimming van de Mont Ventoux. Mark. De Zweedse kustwacht heeft het lichaam geborgen van een Nederlander die een